De politie is vannacht een huis binnengevallen in het Brabantse Sprangkapelle... omdat daar cocaïne geschikt werd gemaakt voor de verkoop. Het huis staat midden in een woonwijk, schrijven regionale media. Het onderzoek gaat vandaag door. Er is niks bekend over eventuele arrestaties. In Groningen-Friesland is straks overleg of de bussen van Cubus... in de loop van de ochtend weer veilig de weg op kunnen. Twee provincies hebben nog de meeste last van het winterweer... en daardoor blijven de bussen binnen. In Groningen zijn twee wegen nog helemaal dicht. De N33 en de N46. De Australische premier waarschuwt voor extreem en gevaarlijk weer... en voor bosbranden. In Deelstaat Victoria is daarom de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn er ram 130 gebouwen verwoest en ook heel veel grond. Er zouden geen gewonden zijn. Het is extreem heet. In Australië. In Sydney kan het vandaag 43 graden worden. En een zieke astronaut van ruimtestation ISS moet nog even geduld hebben voordat hij terug kan keren naar aarde. Wordt eerst op goed weer gewacht in Amerika. Drie andere bemanningsleden gaan mee als de missie wordt afgebroken. Wat de zieke astronaut precies mankeert, wordt om privacyredenen niet bekendgemaakt. Vooral in het zuiden valt sneeuw en het kan in het hele land nog glad zijn. In Groningen en Friesland geldt code oranje. Verder vandaag op de meeste plaatsen droog, met ook wat zon. Het wordt 0 tot min 3 graden. En dat was het nieuws op 538. Dan het verkeer door Flitsmeiser met rustig op de wegen geen vertragingen. Wel één controle op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij Alkoude op de rem bij 38,5.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 De vrienden van Amstel Live. Komende week win je bij Radio 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Julia van Rijden. Goedemorgen, wakker worden met de beste muziek. Met zometeen een nieuwe Bruno Mars. Ja, eerst Morgan Wallen en What I Want. Radio 538. Ja, Julia hebben terug. <middels>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 Easier to play They like the back of my- Dat jij ooit hebt ontbeten op een brakke dag. Jouw weekend. Jouw 538. Ja, misschien heb je wel eens uh, s ochtends vroeg uh, enorme zin gehad in een vette haring met de uitjes en zuur. Of uh, ineens ontbijten met zo'n halve ossenworst die nog in je koelkast ligt. Weet je wel. Ja, zelf eet ik als ik een uh, zware avond heb gehad echt gewoon alle restjes op die er zijn. Zodat ik gewoon maar niet naar de supermarkt hoef, niet hoef te bewegen. Maakt me echt niet uit wat het is. Andijvie stampot van gisteren. Uitgedroogde kippenkluiven, aangekoekte pizzapunten. Ja, Bruno Mars die heeft dit recept uh, ook ontdekt. Hij zegt ook. En pizza's smaakt de volgende dag eigenlijk nog beter dan de dag daarvoor. Ja, en heel eerlijk, daar spreekt hij alleen maar feiten. Ja, hij komt weer naar Nederland, hè. Je kan hier bij 538 binnenkort kaarten winnen. Hij heeft ons alvast een voorproefje gegeven van zijn nieuwe album. En je hebt er meteen door dat herkenbare verslavende gitaarriffje He Back and better, Het nieuwste I Just Might op 538. 538 Yes you did En and Andy Grammer en and The Thing I Love op Radio 58. Zo, so, ah, goedemorgen. Nou, als je dit hoort uh, terwijl je buiten staat, sterkte. We gaan een bruut koud weekend tegemoet. Vrieskoud in het hele land. En door die schrale noordoostenwind wind voelt het vandaag en morgen niet als winter... maar als gratis cryotherapie, weet je wel. Die vloeibare stikstof waar ze vroeger dan vratjes mee verwijderen. Nou, vroeger trouwens, kan nu ook nog steeds. Het kan dit weekend zelfs aanvoelen als min 15 tot min 20 graden. Een voordeel, je bent instant wakker als je naar buiten gaat. Eh, nadeel: alles naar buiten. ja. heb ik You were on fire, but you're holding the light. Instead, you put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 Someone pump me up a double shot, double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. There's a party downtown near Fisky. We hadden het net over de enorme friskoude dit weekend. Temperaturen tot een min 13, kwam een berichtje binnen van Roland. Hé hey Jules, hey. dan uh, moet je vannacht de auto maar stationair laten lopen, anders zit er morgen je deur uh, dichtgevroren van de mini. <laughs> Ja, dit is wel echt zo. Zeg maar. Voor iedereen die een Mini heeft is het misschien wel herkenbaar. Maar je, je, krijgt, je krijgt die autodeur gewoon niet open. Dat vriest gewoon helemaal vast. Dus sterkt naar iedereen en met een Mini of een Tesla trouwens. Want daar heb je het ook mee. Daar zit dat handvat, zo. die moet je zo indrukken normaal, weet je wel. En dat gaat het natuurlijk helemaal bevriezen. Dus dan kom je gewoon je auto niet meer in. Dan kan je vertellen, de, de Tesla, daar zijn we nog niet. Working on it. <lacht> Hey, sommige artiesten halen inspiratie uit uh, de natuur, anderen uit uh, een stripclub. Deze band ging voor optie 2 en is hoor je zometeen. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En op het podium, onder andere Fleming, Viesperen, Somieu, Guus Meeuwes, Lucas Steve, Davina Michel en Kensington. En we back, this is moment, is Welkom.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 de drukwekkende Amalfi-kust of de prachtigste Andalusische dorpjes en steden ontdekken. Onbezorgd ontdekken? Boek bij de Jong Intra-vakanties op dejongintra.nl De Jong Intra-vakanties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 In het zuiden valt de sneeuw en het kan in het hele land nog glad zijn. In Groningen en Friesland geldt de code oranje daarom. En verder vandaag op de meeste plekken wel droog met wat zon. En het wordt zo'n 0 tot min 3 graden vandaag. Door naar de hoofdpunten van 3 minuten over half 9. En die krijg van Ronald Remmelswaan. Goedemorgen. In Brabant is midden in een woonwijk een cocaïnewasserij ontdekt. De drugs werden daar geschikt gemaakt voor de verkoop. De politie doet onderzoek in het pand in Sprankkapelle bij Waalwijk. In Groningen en Friesland blijven de bussen van Cubus nog even in de remise... totdat er overleg is geweest of ze weer veilig de weg op kunnen. Het orde van het land heeft nog de meeste last van het winterweer. En de premier van Australië waarschuwt voor extreem en gevaarlijk weer en bosbranden. In Deelstaat-Victoria is de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn al tientallen huizen verwoest door de branden. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538. 538 Julia oh. van Leendam. Met zometeen de Armin van Buren. Eerst Damiano O'David. Dit is Talk to Me. 538 You look like someone I know Breathe like a picture Dangerous as a dagger mm. I know I've been in before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 with me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 Wat is de gekste plek waar jij ooit je inspiratie hebt opgedaan? Ja. Misschien was je op zoek naar een verjaardagscadeau en liep je ineens bij de kring lopen. En dacht je: hey, ja hoor die vaas, dat is hem. Of zat je een horrorfilm te kijken en ineens dacht je, wacht even dat, dat, dat kussetje daar, ja dat wil ik in mijn interieur. Nou, de, de heren van de Red Hot chili Peppers, die zochten ooit inspiratie voor een gestoorde stage stunt. En die vonden ze in een stripclub. Ja, tijdens een show van een mannelijke stripper zagen ze het en toen wisten ze het. Ze dachten, ja, wacht even, dit moeten wij ook doen. Dus ja, ze gingen het podium op met één sok en dan mag jij raden waar die zat. Ja. Het bleef ook niet bij één keer trouwens. Ze deden dit naar eigen zeggen ongeveer één keer in de twintig shows. Ja, of gewoon wanneer ze zich even een dagje extra gek voelden, ja. Nou, de gekke mannen hoor je nu op Radio 538. Goedemorgen, California Cation is dit. vijf drie acht Swift op jouw hit jouw acht And what a simple thought you're starving till you're Weekend, ah lekker man, weekend. Jou 538. op Radio 538. Nou, dat lijkt me een beetje koud dit weekend, want uh, natuurlijk weer temperaturen tot uh, min 13, gevoelstemperatuur min 20 en ook uh, dit weekend weer snee. Ja, en afgelopen week uh, hoorde je in de ochtendshow het NK sneeuwpop bouwen. Geweldig. Ja, echt zo leuk. Uh, de juryvoorzitter was uh, Luc Inkink. En mocht je dit weekend nog een uh, mooie sneeuwpop willen maken, ja, Luc die gaf wat adviezen voor een goede sneeuwpop. En dat nam hij nou redelijk serieus. Ja, ja nou ja, er zijn natuurlijk een paar uh, ja, elementen waar ja regels en elementen waar een goede sneeuwpomp aan moet voldoen. De eerste is uh, creativiteit en originaliteit. Ja. Hè? Het moet echt.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 ervoor gezorgd dat de ene bal bovenop de andere bal blijft staan. Hè? Ja. Dat soort dingen. Ja. En dat is bijvoorbeeld heel erg belangrijk bij wat Rick... had het gisteren over die neukende sneeuwpoppen. Dat vind ik heel leuk, maar dat moet wel goed technisch uitgevoerd zijn. Ja, zometeen drie uur lang lachen met de beste van de 538-ochtendshow. En natuurlijk de grote uitslag van het NK Sneeuwpopbouwen. Zometeen veel plezier. Ja. Ha, -ha. Thee. Oh, wie heb je te lang niet gesproken? Wat Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick. Start je als ZZP'er? Dan kies je natuurlijk voor KNAP de ideale zakelijke rekening. Nu de eerste twaalf maanden gratis.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 Intratuin. Er valt zoveel meer te genieten wanneer u in Emirates Economy Class vliegt. Meer beenruimte, heerlijke regionaal geïnspireerde.